Uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij de serie aanslagen in Sri Lanka is zeker één Nederlandse vrouw omgekomen. Ze was in een van de getroffen hotels in de hoofdstad Colombo. Bij de aanslagen op kerken en hotels zijn zeker 207 doden gevallen en 450 gewonden. Onder hen zijn 27 buitenlanders. De politie van Sri Lanka heeft zeven verdachten opgepakt. Het lijkt erop dat ze zich hebben gericht op christenen en toeristen. De viering van Pasen in Rome is overschaduwd door de aanslagen in Sri Lanka. Paus Franciscus heeft er in zijn jaarlijkse toespraak bij stilgestaan. Hij veroordeelde de aanslagen als wreed geweld en zei dat hij meeleeft met de slachtoffers. Verder stond hij stil bij slachtoffers van conflicten wereldwijd. In Marokko, in Rabat, zijn tegen de 10.000 mensen de straat opgegaan uit protest tegen de hoge celstraffen die de leiders van de protesten in het RIF-gebied hebben gekregen. De demonstranten betogen ook tegen de beperking van de vrijheid van meningsuiting en tegen onrecht in het algemeen. Gisteren protesteerden enkele honderden mensen in Den Haag ook tegen de straffen. De Nederlandse wielerklassieker Amstel Gold Race is gewonnen door Mathieu van der Poel. Tweede werd de Italiaan Alberto Bertiol en de Deen Jacob Vogelsang eindigde als derde. Bij de vrouwen won de Poolse wielrenster Jemia Doma en Annemiek van Vleuten en Marianne Vos werden respectievelijk tweede en derde. En de Keukenhof was vandaag net als gisteren tegen de middag niet meer bereikbaar. Het parkeerterrein was vol en de wegen daarnaartoe ook. Verkeer werd weggeleid. Op de A44 ontstond een file door automobilisten die vanaf de vluchtstrook foto's maakten van de bloemenvelden. Het weer, het blijft lang zacht met temperaturen rond de 17 graden. Vannacht rond de 7 graden. Lokaal kan een misbank ontstaan. Morgen zon en 22 tot lokaal 26 graden. Later op de dag wat sluierwolken. En na Pasen blijft het circa 20 graden met wat meer bewolking. En vanaf woensdag ook kans op een enkele regen of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Yeah. Het gebeurt niet zo heel vaak dat ik muziek uit Tsjechië draai, maar vandaag open ik er zelfs mee. Dat komt door het feit dat Johnny Trouble, hoe kom je op die naam, denkelijke muziek maakt die ergens tussen de rockabilly en country ligt. Met de openingssong Long Haired Country Boy probeer ik je al in de juiste stemming te brengen. Met Little Old Wine en Lonesome to the Bone gaat Johnny op dezelfde voet verder. Ik wens je weer veel luisterplezier. behind the bar ook de vaste onderdelen zoals het album en de act van de Maand en de original van deze week. Ook muziek van eigen bodem komt aan bod. Hoe breed country is hoor je in dit programma. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Christy Jean groeide op met het rijden van een pick-up truck op het platteland van Texas. Met de middengolf radio afgestemd op traditionele country muziek. Ze absorbeerde de geluiden van haar moeder en vaders muziek en de landelijke invloeden die haar omringden. Mijn favoriete track is I Love You Thousand Ways. Het doet mijn pure country hart sneller slaan. Child van Becca Hess kun je omschrijven als dromerig volwassen hedendaagse country. Met solvolle tekst en goed geproduceerd. is Crossroads met de act van de maand. In 1984 werd Does Fourth Worst Ever Cross Your Mind... van George Strait uitgeroepen tot single en song van het jaar. Crossroads, nummer 1 country hit... There ain't no so we Becca Bremlet is vooral bekend als achtergrondzangeres. Een enkele keer treedt ze op de voorgrond... en als je naar What Happened luistert... kan de conclusie alleen maar zijn dat ze dit vaker moet doen. jar found in Honolulu Bay yeah. got those matching tattoos and those ten dollar shoes to remember our stay if it hadn't been so good I wouldn't feel so been so happy babe it wouldn't hurt this bad if you told me this last summer i'd be on the floor laughing instead of standing around breaking down en Shout is geschreven en wordt vertolkt door Mary Schapen Carpenter. De song dateert uit 1991. De song heeft een Cajun tintje meegekregen dankzij de begeleiding van Bo Soleil. De original van deze week. Crossroadsmusic.nl Country Roots Records is de thuisbasis voor artiesten die nog steeds een kick krijgen van het pure country geluid. Ze zoeken hun eigen weg, en dat doet ook Ben Gerald's Roadside Revival. Marissa staat op hun debuutalbum Troubled Time. It you around. Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Op een gewone dag begin 2018 besloten drie vriendinnen die elkaar kennen van de Kleinkunst om hun leven in samen te vatten in Country Songs. Twee, begenadigde goedwillende gitaristen zorgden voor de vrolijke begeleiding. Een maand later werden de dames al geboekt onder de naam Count Three Country. Via I'll Be Your Baby Tonight maken we kennis met dit drietal. Country Country bleek voor menig presentator een tongbreker. Ze veranderden daarom hun naam in Jansen de Boer en Ketner. En dat klonk immers ook veel professioneler. Met hun theaterprogramma Country voor Beginners en Gevorderden traden ze in diverse plaatsen op. Op het gelijknamige album staan ook Juanita en Can't Let Go. stay It just ain't right Well, it's over I know, but I can't let go Round every corner Something I've seen Brings me right back How it used to be Well, it's over I know, but I can't let go was het blokje country uit eigen land. Delbert McClinton met zijn versie van Lay Down Sally. Dit album heeft alles dat de oorspronkelijke country zo mooi maakt en het verveelt geen minuut. Integendeel zelfs, het luistert heerlijk weg en gaandeweg het album word je steeds enthousiaster. Zo zeer zelfs dat de Country Billy Collision gekozen heb tot album van de maand. Christy Jean met Baby I Don't Care. <middels> I'm gonna get back. House of Laredo is een song over de zoektocht naar drank. Dit nummer bevat een honky-tonk piano geluid in combinatie met steelgitaarklanken. Zo krijgt de song een Bakersfield tintje. Voeg daarbij de gruizige stem van Jimbo Matthews en de song is compleet. Uno, dos, tres, cuatro... is a mighty De laatste trein naar huis ga ik vandaag niet halen. De reden daarvan is dat ik zo nog een uurtje doorga. Borders Acoustic is er wel in geslaagd om de last train home te nemen. Zometeen nog een uur country. I'll walk you to the Singing. There's a cold breeze on the platform as I'm familiar with it. Then a voice out of the sky says our time is nearly through. As the distant lights get closer, there's nothing we can do. It's the last train. Our love will never die But it don't make it any easier When we say goodbye